Uur. Door Altnegens met het NOS-journaal. Steeds meer mensen treffen een betalingsregeling om hun boetes te kunnen betalen. Vorig jaar gebeurde dat 196.000 keer, een stijging van bijna 20 procent. Volgens minister Dekker let het Centraal Justitieel Inkassobureau tegenwoordig beter op of mensen schulden hebben. Door de betalingsregelingen wordt veel minder vaak een deurwader ingezet. Staatssecretaris Knops overweegt de renovatie van het Binnenhof met een jaar uit te stellen. Eigenlijk zou de verbouwing over een jaar moeten beginnen. Maar er zijn verschillende redenen voor uitstel, schrijft Knops aan de Tweede Kamer. Zoals de stikstofproblematiek, de gewenste uitbreiding van het aantal werkplekken... en het geschikt maken van de tijdelijke huisvesting. President Trump waarschuwt Turkije dat het land geen misbruik mag maken... van de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië. Anders zal ik de Turkse economie vernietigen, schrijft Trump op Twitter. Hij doelt op de kans dat Turkije het vertrek van de Amerikanen aangrijpt... om de Koerden in Noord-Syrië aan te vallen... De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, sluit niet uit dat het Chinese leger ingrijpt als de protesten verder uit de hand lopen. In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende Chinese invloed in de voormalige Britse kolonie. Lam zegt dat ze nog wel hoopt de situatie zelf te kunnen oplossen. De politiemedewerker die vorige week in Parijs vier collega's doodstak, had een USB-stick met persoonlijke gegevens van tientallen agenten, meldt de Franse krant Le Parisien. Op de stik zouden ook propagandavideo's van IS staan. Het is niet bekend of hij de informatie over collega's heeft gedeeld. De man werd na zijn daad door politiekogels gedood. Het weer, op veel plaatsen regen, maar vanuit het westen wordt het droog. Hier en daar komt de zon tevoorschijn. Later in de middag en avond vallen er ook weer buien. Er staat een stevige westenwind vandaag. Het wordt 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Tegen het weekend loopt de temperatuur wel wat op.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 Ja, Dan nou morgen, morgen, morgen, waarschijnlijk weer morgen, morgen, Ik kan morgen, niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan niet Negen flessen op de gang. Wanneer tanden? wat waterduren. Wat weinig zon, weinig zon en veel behang. En ik kan niet, ik kan niet. Morgen, oh. smiddag, s'avonds, maar vooralsnogs. Vooralsnogs, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. 9... Nee, Thank <laughs> you.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 Dfm